When you pray, the question always is what to pray for and what not. What is it you should ask of God and what is it you did better not ask? This can be tricky.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 Some kind of Santa Claus that we are not meant God is. Is to present a wish list. Van, van,、uh, nieuwe fiets, nieuwe like a new bike, new this, new that. And please, Lord, will you make sure I get it? This is not how it works i t h g o This is not how it works with God. Maar hoe doe je het dan wel? Wat is nou op een goede manier bidden? Wat is de correcte manier om te praten? k u je nu weten wat je wel en you know wat je niet m a g vragen? Jacobus, een van de. James, een van Jezus' disciples, wrote. van de disciplen van Jezus, een van de volgelingen van Jezus. Die heeft daar、er、ook iets over geschreven d i t i n t e b i b l De Bijbel. En dan zegt hij, dan waarschuwt hij. He wants people. He said there's something God wants to respond. e He wants people. En hij said t h e r s o m e t i m e s God wants to respond because. Je only pray for your own h e a r t n d e s i r e s as he calls it. Je eigen hartstochten noemt hij dat. Bid. Dat wil zeggen, je bidt alleen maar. This is だから、より深いこと言うても、deep inside you。よ e 深いこと言うても、よ e 深いこと言うて e より深いこと言うても、より深いうても、より深いこと言うても、より深いこと言うても、より深いこと言うても、より深いこと言うても、より深いこと言うても、より深いこと言うても、よりがいこが言うても、より深いここと言うても、より深いこと言うても、よ言うていこと Dat we vooral bezig zijn met vaak, ja, materiële dingen. Is zo. Praying, maybe. Action. Lord, I would like to have this. More worth. More success. Is zo. Praying, maybe. Action. Lord, I would like to have this. More worth. More success. Je vraagt, Heer. Ik wil graag meer van dit.、Uh, meer welvaart. Meer succes. Uh, uh, mooier werk. 僕 e ちは多くの良いです。もっと良いです。もっと良いです。もっと良い n s Die materiële dingen zo ontzettend bezig. Omdat hij weet dat geluk niet zozeer in materiële dingen zit. In zit of in succes zit. Dat is allemaal heel broos. Maar dat geluk Rather, juist veel meer zit in de dingen die hij ons geven wil. En wat wil hij ons geven? En wat wil hij ons geven? 「Hij wil ons zijn liefde geven.」Dat we echt kinderen van de hemelse Vader mogen zijn.Hij wil ons zijn.「Hij wil ons zijn rust geven.」Dat wat er ook om je heen gebeurt, dat je weet: ik ben veilig in de handen van God. Hij in God's hand. In wil、hand. vrede in je hart geven. Zodat je weet wat er aan onrust om me n heen is en waar ik soms ook bang voor ben, hij houdt mij vast. h i houdt me. d e e d e n z i n veel e l a r i j k e r voor echte g e l u k k i g e i d Dat zijn veel belangrijkere dingen om echt gelukkig te worden. Dus a l s、so、j e n o u a a n God d i n g s of God rather than ask. Vraagt, van van for more n d better things, you m h o u l d first and foremost be c o n c e r n e n about praying for. Dit of mooiere van dat. Maar dat je vooral bezig bent om te bidden naar wat ook leeft in het hart.、Van. For d i n g e n d a t are near to God's hart. God. Je kunt alleen maar dingen. You can only ask for things that God also w a n t to give. Aan God vragen die Hij ook graag wil geven. En Hij wil niet zo graag meer en rijker. En mooier. Hij wil heel graag dat het dieper in je zit. Dat de liefde in je l e e f t 「That you are going to experience the richness and the joy of a relationship with Him more and more.」。that is the foundation of your life. And that makes you really happy.[and that is why James says: the disciples of Jesus don't pray.] Dus, he, die volgeling van Jezus, bid niet naar wat jij zelf allemaal leuk en, en goed vindt. Maar kijk maar naar, you、like so、much, naar wat God voor bedoeling heeft met je leven. Hij heeft je gemaakt. He hij kent je. Hij、he、weet hoe hij bent. Hij weet je ook. Hij weet ook meer dan je zelf weet. Wat je echt nodig hebt, you know、really、is een stipt grip. Meer dan jij dat zelf weet, wat je echt nodig hebt. Om stevig in het leven te staan. Om geluk... of your of your life to be happy. gelukkig te zijn. En dat zijn vaak die. En often, often, these are not the things you can buy with money. Of you can end. i e dingen die je niet met geld kunt kopen. Of waar je niet heel hard voor kunt werken. By hard work. Those are things you can only receive. Het zijn de dingen die je alleen maar kunt ontvangen. Love is to be received. It can't be forced. Liefde kun je alleen maar krijgen. Is niet af te dwingen. De liefde van God niet. As、well、as en de liefde van de mensen om je heen ook niet. Maar dat is nou wel. Is waar je God ook echt om mag vragen: Heer, wilt u mijn leven Lord,、really、echt gelukkig maken? Door uw liefde aan mij te geven. Door mijn leven vast te houden. By holding my life and by giving me people around me with whom I can share your love. En door mij mensen om mij heen te geven met wie ik die liefde mag delen. Dat maakt gelukkig. This will make me. This will make you happy. Daarom. Therefore, this warning. De waarschuwing bidt niet je eigen verlangen. Do not pray from your own wish list. プレイすることは多 e の人の o の t とを知っている。For these, for these are often lists of イすることは多くの人のこと r 知っている。プ o イすること f 多くの人のことを知っている。プレイすることは、あなたはあなたは o な t はあなたはあな of あなたはあなたはあなたはあなたはあ 「blessing is actually everything that can't be bought with money.」「everything you can receive from God in your open arms.」「geven. Dan bid je. Then you pray God's, instead of your own. Gods verlanglijstje. En niet meer dat van jou. En als je naar. En als je naar God's wishlist, he's happy to grant it all. verlanglijstje gaat bidden. gaat hij je dat heel graag geven. What we are going to try together. Nou, dat gaan we met elkaar proberen. En een volgende keer. En de volgende keer gaan we met elkaar. この lines and focus on praying is believing。だから、こ d よう e a n d するのは、祈りをするのは、祈りをするのは、祈りをするのは、祈りを t t のは、祈りをする a t 祈りを r る a l 祈 w をするのは、祈りをするのは、祈りをするのは、祈りを i るのは、祈りをするのは、祈 e をするのは、e りをするのは、祈りをする。 Thank you, teacher. y o u r wonderful teacher. What is his name?